Top duizend. 648. Liene op een dagterras. Reverse, laat een beat met de hardste pas. Terwijl Ruben aan mijn vraag komt, die krijgt nog Dus ik er hem terug, rond een uren vak. Druk mijn puik bij de stapper in de studio. Geen klein beetje is allerang. Zin en tekst, ik die track. En dit alles doe ik in een half uur zo. Iemand in de game die doet, maar ik doe van die Doe niet wat jij doet, doe niet wat een ander van mijn beeld Niet blij doen. Iets te kop doen, ik zou mij doen. Ze noemen me handsome, ze noemen me fashion, ze noemen me magic. Bing op het gek en klep. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, wat doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, wat doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, die zegt werk, maar want ze willen een 16. En eens willen niggas mijn naam op een track Ze noemen een nigger atje of je kan of je kan niet Ben vast betaald als je mij in je tent ziet I made it get it all, yeah Ik laat eten voor niemand nigger don't care Je bent niet meer in de mode nigger, maar een Wil een nieuwe trek van Jerry, om te pompen. Yeah, yeah Ik klag lobby, wat ik doe, what I does Niggas om me heen zijn toe, vaak dus Die pitjes om je heen zijn toe, cha up. En alles wat ik zeg, I do, I does Yeah, I do, I does Ik kom niet eens te praten in die broek gaat los Ik kan je niet vertellen hoe die poeta was Niet hangen met die tellen, want mijn loet ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal, ja, doen het allemaal. Mm. Ze zeggen moet je jazzend zien, omdat ik doe voor de kast misschien Omdat ik moe van zijn boss misschien, willen we allemaal onszelf graag vlossend zien Fuck that, ik ben aan linker, yeah, en m'n seks. Dus ik ga los, yeah Chicks like a man Mmh, godverdikke man Villama, digga man Carcation en cinema Daft game, porno stars Ja, yeah, cinema Schrokken allemaal, maak yeah, jij zingen de vinger man Zinnen van, ik heb zin in jou Die shit is niet normaal Die shit is niet normaal, nee Die is heftig lekker naar je haren 69, ik doe het allemaal Ik wil waste het zijn, waste het zijn Feesten als een beest Met een dirty tape de vijf Hey, show die face met mij Laat me af Ik ga hard lekker. I'll do I'll I'll The party squad. The party squad. The party squad. The body squad. Reverse! <laughs> Ik zet thuis nog wel eens gewoon de This is the Party Squad playlist op Spotify aan. Wat een banger ze die gasten gemaakt. De Party Squad met Ik ga hard horen op 538. De 538 Party op 1000. Op nummer 648, welkom. Mijn naam is Martijn, we tellen stug door. De lijst met de duizend grootste partyplaten ooit gemaakt... hoor je tot en met 31 december hier op Radio 538. En ik vroeg mij af, ook gezien het feit dat we net de Party Squad hebben gehad... Hoe hard ga jij... En waar luister je op dit moment? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Um, ben je aan het werk en heb je net je kampool verbouwd tot Festival Leiden? Of heb je de cabine van de vrachtwagen omgetoverd tot een microclub? Waar zit je te luisteren naar de Party Top 1000 op Radio 538? Check even in via de app van 538, dan weten we ook met z'n allen dat we er zijn. Makkelijk ook om elkaar te vinden, altijd lastig als je op een feestje staat. Ja, links voor bij die paal. Ja, oké. Okay. Maak even een foto van het plafond. Nee, goed, je weet hoe het gaat. Check even in dat je luistert. Dat vind ik leuk. Krijg krijg er zometeen even een eervolle vermelding van me ook. En we tellen natuurlijk verder. In deze hele grote partyplaten Polonaise. Van uh, 1000 naar nummer 1. En die nummer 1 hoor je dus op 31 december rond 6 uur s'avonds. En dan kun jij lekker warm gedraaid die oude en nieuwe avond in de grollen. Zo hebben we het een beetje bedacht hier bij Radio Vatria. 538... Zometeen hoor je de man met ja, een naam als een superheld. Maar hij is ook een superheld. Of ik moet zeggen was. Want hij is helaas niet meer onder ons. Maar wie ik bedoel hoor je zometeen. En ook uh, Snelle en Maan komen eraan met blijven slapen. Maar eerst One Republic in de lijst. Op nummer 647. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot hold on to me. Zes 46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 my message to you as a matter of fact i don't let nothing hold you back If the scat man can't do it so can you i hear you all ask out the meaning of scat while i'm the professor and all i can tell you is why you're still sleeping the saints are still weeping those things you call dead haven't yet had the chance to be born i'm the scat man Yeah. I'm the Where's the scat man? But I'm the scat man. Repeat after me. It's the scooby the duty, the duty, the duty, In de Party tot 1000 nummer 646. Ik vertelde net dat ik heel erg mijn best heb gedaan om. Ik ga hard van de Party Squad op mijn hoofd te leren, mee te rappen. Daar gaan we deze De 50-Jacht Party. duizend. Scatman John heeft een apart levensverhaal. Zijn echte naam is John Paul Larkin, maar we kennen hem dus allemaal als Scatman John. Hij stotterde jarenlang. Echt, dat begon als kind en dat ging door tot ver in zijn volwassen leven. Daar is hij ook ja, een groot deel van zijn leven mee gepest. En tegengewerkt tot aan zelfmoordpoging aan toe. Best heftig allemaal. Tot iemand ineens op het idee kwam om rondom dat stotteren van hem een plaat te maken. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed, want in één klap werd hij wereldberoemd. En dan moet je een hoop dingen doen natuurlijk. Platen uitbrengen, rondtourneren en dat soort dingen allemaal. Maar hij is nooit vergeten waar hij vandaan kwam. Nooit vergeten waar hij zijn aan te danken had. Dus hij heeft ook altijd tijd vrijgemaakt... om andere stotterende kinderen een hart onder de riem te steken. Dus hij heeft niet alleen de naam van een superheld... Het was er ook in. Skepman John dus op radio 538 in de Party tot 1000, nummer 646. Julian, die hebt er net. Yo, ik luister radio 538 tijdens het rijden in Euro Truck Simulator 2. Wij luisteren in Malta naar 538, laten Tijn en Tim weten. En uh, Wim die stuurt, ik luister vanaf het mooiste eiland van Nederland: Flakke. Wat een heerlijke knallijst is dit. Groetjes van Wimpy. 58 538, Party. Top duizend. Lekker man. Ik dacht eigenlijk dat het goeree over Flakke is. Maar ik denk dat ik dan een paar mensen tegen de scheepenstoot... als ik dat zo. Dus vlak heen. Hey, de track die ik nu ga draaien... is niet per se meteen je standaard feestknaller. Maar ik zweer het je. Als je een DJ bent op een feestje en je zet dit op... dan kun je als DJ gewoon even rustig gaan pissen. Want die hele tent zingt dit mee. En dan ben je nou, ja, bijna drie. We moeten gewoon even, heb je tijd voor jezelf. Snelle Emmaan, blijven slapen. Nummer 645. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vol van de huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual schrik, al verstaat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Twee uur, drie gangen later Ik weet niet wat het is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de luik zien, schat oh. het verbaasd Dat dit echt zo gaat, wie had dat oh. nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de oh. volgende Stop. stap? Dan wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben noem gemak, ik heb nee, op je gewacht nee. Hoe zou het zijn? Smaakt het dan nou meer? Nee. twijfel ik weer? Er is een plekje in jouw kamer. Vol mijn ondergoed, mijn tandenborst. Dan lucht jij mijn lader, want ik slaap hier vast nog paard. De 538 Party tot 1000. Happy New Year. Radio 538, Halo and White. 644. in een party Top 1000 hier op Radio 538. Ik kwam met nog een leuk weetje tegenover blijven slapen... die ik net gedraaid heb, kom ik zo op terug. Eerst en en met California Love 643.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 En je hoorde ook nog Snelle en Maan blijven slapen. Dat was nummer 645. En Snelle en Maan zijn ooit oh, bij Frank Dane eh, langs geweest... Die terecht, om te vertellen over de totstandkoming van dat nummer. De 58-party. We vertelden ze over hoe dat schrijven dan gaat van de tekst. Maan vertelde Lars eens heel snel. Ik ben meer van het liefst twee uur praten om te kijken waar een liedje over moet gaan. Maar dat is het leuke aan samenwerken. Dan leer je van elkaars methodes. En toen we klaar waren met het schrijven van de tekst... hebben we de hele nacht gedanst op dit liedje. Dat is een hartstikke goed verhaal. Uh, maar ja, voordat je kan dansen moet je wel een melodie hebben. En die melodie is weer op een hele andere manier ontstaan. Die is bedacht door Snelle En niet tijdens die hele schrijfsessie midden de nacht. Maar al een dag eerder, toen hij onder de douche stond. En het mooie is, toen hij bij Frank te gast was... heeft hij die voicemail ook even laten horen. Ik heb het even uit het archief geplukt. <lacht> Luister mee. En kijk even of je dan zeg maar, de uiteindelijke versie van blijven slapen... kunt herkennen in dat ding wat je nu hoort. Let op, daar gaan we. Ik pak hem erbij. Oké. Let op. Heb je hem? Ik heb hem. Ja. Hou bij de microfoon. Yeah. Ik dacht ook dat ik kon beatboxen. Ah, ja, ja, ja. Het is wel iets anders. Je hoort de douche ook. Dat is er niet meer. Nee. Oh, maar dit vind ik briljant. Ja, dit is mooi, toch? 538 Party! Top 1000. Klein stukje muziekgeschiedenis in de 538 Party Top 1000. Over blijven slapen van snelle Maan En ik zweer het, je plaatst plaats niet al een paar jaar oud. Maar als je een draait een feestje, je kunt gewoon even gaan pissen als die er zijn. Want iedereen zingt het gewoon mee. Je hebt drie minuten voor jezelf. Hé, hey, zometeen. Accent. Kylie, dat is nummer 642. En Alvaro Soler komt er ook aan met El Mismo Sol. Zometeen in de 50-Hacht ja, Party Op Duits. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week een fles champagne Comte Brice Van 16,89. Nu voor 12,67. En extra goedkoop met Lidl Plus. Rebel Chips. Per zak voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient het. Wat is uw wens voor het nieuwe jaar? Hij kan zomaar uitkomen. Want we hebben de grootste prijspot ooit bij de VriendenLoterij. 176,9 miljoen euro. En alles gaat eruit in 2026. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18PLUS speelbewust. En we gaan nog even door met een de deal. Deze week extra goedkoop met Lidl+. plus Een krat cordaatpils. Per krat met 24 stuks. Voor maar 5,99. Lidl, je verdient het. 10!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 Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 At your travel agency and at mindshift.com. Wachttijden voor zorg vergelijken? Bekijk in de VGZ-app waar je sneller terecht kan. Het is kerstzeel bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. Stijl voelt de feestdagen door met Zalando. Oma, ik ben er weer. Hoi, schat! Kom je morgen naar mijn brunch?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 Met nu accent Kylie, nummer 642. Kylie, 538. 641. Ready for this? New unlimited tracks in de 538 Party Top 1000 Op 640 get ready for this. De 538 Party Top 1000. Nou, uh, get ready voor nog, uh, nou ja, zeker uh, 360 party tracks. Voordat we de duizend hebben gehaald. Um, ik zie een appje binnenkomen van Marcel net in de app appinbox van 538. Partij, kerstdagen overleefd En je kinderen ook, zie ik. Ja, die ook. TV staat hier lekker aan op modus dus wij zitten er ook helemaal in. Nou, hartstikke goed, uh, Marcel. Welkom bij de 538 Party Top 1000. Uh, ik zie ook dat er allemaal mensen bellen. Dat vind ik gezellig, dat mag altijd, Het 3005 ja. Zullen dus even kijken wie we hier uh, hebben. Ja, van Hallo, Magrie. Hey goede avond met Hey, Hé, dag jongen, hoe is het? Ja, goed, goed. Lekker, ik weet maar... niet zeker of ik jullie kon bellen, maar ik uh, zit momenteel uh, te luisteren in de auto uh, naar Radio 538 uh, in de strooiwagen. In de strooiwagen? Ja, ik heb ze zien ja. rijden toen ik naar de studio reed, ja. Het is weer de tijd van het jaar, begreep ik. Ja, ik heb niet niet tegen, ik nu bellen of een foto moet sturen, maar... Nee, ja, je bellen mag altijd op 0909 Dat dacht ik. En een foto sturen mag ook. Maar ik heb, nu ik jou het aan de lijn heb, want ik heb er heel veel vragen over strooiwagens. Wanneer worden strooiwagens erop uitgestuurd? Moet het dan onder een bepaald aantal graden zijn? Moeten er al vier ongelukken zijn gebeurd dat je denkt van... Oké, okay, nou misschien is het toch wel glad. Hoe werkt dat? Nee, er zitten bij ons... Nou, ik werk dan voor de, voor de RCD-organisatie. Ja? En binnen de, binnen de gemeente zitten er een aantal uh, sensoren in het asfalt, ja? die meten of het koud is. En eigenlijk uh, zorgen ze ook uh, voor uh, of, er, of er zout op de weg ligt. Dus daar ja? stoor we eigenlijk overheen. En, maar we houden ook heel erg goed buienradar. Ja, een andere soort van buienradar houden we in de gaten. En uh, daarin uh, kunnen we ook zien of het glad wordt, dus eigenlijk strooien we voor dat het glad wordt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, wat interessant, joh. Dus daar zit een hele technologie achter die normale stervelingen ja. als ik helemaal niet kennen. Nee, nee, precies, precies. Oké. Okay. En uh, heb je altijd een vaste route, of word je er gewoon naar buiten gestuurd ja. en kijk maar waar je heen rijdt? Ja, ja, ik heb wel een vaste route. Ik weet niet of je het net hoorde, maar Tom Tom, die heb ik aan Ja, ik hoorde aan. het net in het begin, ja. ja. Ja, ja, die, die heb ik aanstaan. Dus ik ben momenteel, momenteel ben ik uh, wat rondjes aan het rijden door, de, door de Noord-Holland uh, noord, noord, noord heen. En als je nou denkt, ja, shit, ik heb nog wel een afspraak, ik moet eigenlijk op tijd naar huis. Zet je dan het kraantje achteraan even wat verder open of werkt het zo niet? Even wat verder open, ja. <laughs> ik heb ook wel eens dat op, op fout geparkeerde auto's. Oh, ja. <laughs> oh jongen, die zijn zo verder. Gaat het kraantje nu net even, even, even wat verder dan open. Dan zet ik hem even wat breder. <laughs> dan zet ik hem net even breder, ja. ja, ja. Hé, <laughs> hey, wat goed dat je werd gebeld. Ja. Vind ik heel gezellig. En leuk dat je luistert ja, naar toch? de Party Top duizend Wat vind je van de lijst? Ja. Nu toe? ja, geweldig. Echt cool. ja, ik ik, ik, ik rijd niet vaak auto, maar als ik aan het werk ben, dan zit ik vaak in de auto. Dan heb ik eigenlijk altijd wel uh, 5, 3, En we hebben niet eens afgesproken dat je dit zou zeggen. Dit komt gewoon recht uit je hart. Ja, ja, zeker. Ja. <laughs> okay, heerlijk, man. heerlijk. Hé, hey, ja, <laughs> ja, werk ze nog even dan. En rij voorzichtig. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En, en, uh, je. Dankjewel. En als jij denkt, fuck, mijn auto staat verkeerd geparkeerd in Noord-Holland. Gauw dat ding eh. verplaatsen, want voor je het weet, mijn kilo zou uit je motorkap liggen. Precies, ja. precies. <laughs> Oké, okay, dankjewel en fijne avond. Heel hoi. Het hoi. Hoi, hoi. is crisscross Amsterdam 639. Moment zonder ja, alleen de stilte om um, me heen. Ik sting mijn aan naar je uit, maar ik voel me zo alleen. Het is ijskoud in die osso hier: oude sigaretten en lege baddels bier. Scherven en scheuren in de behang trappen de deuren terug in de gang Ik lees ouwe brieven en voel de vlinders weer Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf ik Vraag aan je voicemail, om nog een tweede kans Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt Begin te kraken, weer kleine scheutjes en tranen We kunnen samen van alles behalen. veel rust bewaren We praten dagen en jaren, maar laat de karma bepalen hey.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 138 you, you, you didn't pick up when I called you I know that we were I you to my mama, but you treat me like a 637. Changes. Dat is nummer 637 in de 538 Party top 1000. 538 Party top 1000. ATB met 9 pm Telecom, die ken je waarschijnlijk wel, maar heb je je ooit afgevraagd waarom 9 pm Telecom 9 pm Telecom heet? Dat is een mooi verhaal. André Tannenberger, oftewel de ATB. Die had ooit een date met een meisje en vertelde heel trots dat hij muziek maakte en dat wilde zij wel eens zien dan. Dus hij nam maar mee naar zijn studio. Daar pingelde hij een melodietje per gitaar. Uh, dat uh, popte hij in de computer. En dan ging hij mee aan de slag. En dat duurde ja, een uurtje of drie. Totdat dat het meisje in één keer zei... Uh, gast, zometeen begint te filmen. Dus uh, André keek op zijn horloge. Hij zeefde gauw die faal. En noemde dat apparaat na de tijd die hij op zijn horloge had zien staan. 9 uur s'avonds, 9 p.m. Till I Come. Dat Till I Come komt trouwens van een vocal... die hij van zijn platenmaatschappij kreeg, want die had hij nodig. Dit stuurde dus op, dit legt hij erover. En toen werd het best wel... een enorme hit. Met dat meisje werd het eigenlijk niks... maar ze hebben wel samen een soort kindje gemaakt. Ik doe dat zelf niet op de normale manier, kindjes maken... maar goed, aan de andere kant kosten mijn kinderen geld... en André heeft alleen maar dit kindje het verdiend. ATB dus, 9 p.m., Till I Come. Nummer 636 in de 50 party, top 1000.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 Jazeker, want bij prijsvrije vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrije vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. De mooiste start van het nieuwe jaar, de nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt en dan dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke komeetjes zoek? Prijsvrije vakanties, nu de hoogste korting tijdens de super vroeg een Gebrit TurboFlush WC heeft veel voordelen. Het schoonmaakgemak, strakke design, de krachtige stille spoeling... en je koopt hem nu met een flinke cashback. Hoppa! nog een voordeel. Upgrade je WC en pak een cashback mee. Kijk op gebrit.nl slash wc-upgrade.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 vijf. bent